Misschien moet iemand wel naar het ziekenhuis. Oh ja, naar zijn moeder zeker. Daar denk jij natuurlijk weer aan. We gaan eerst naar Oudewater, naar de Heksenwag. Dat is een idee van Anton. En die wil dat we ons daar laten wegen. Karel, je moet je beide handen op het stuur houden. Oh, Anton is maar bang dat we een ongeluk krijgen. Want dan is er nog niemand op het bureau. Ja, dat is een obsessie. Zie je wel? Zelfs je personeel heeft in de gaten dat je niet helemaal normaal bent. Ach, op! En dan van Oudewater langs de Vlist naar Schoonhoven.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 Of als jij niet meer naar de bibliotheek kunt... ...jij, jij, jij, jij, jij zou niet weten wat je overkwam. Doodongelukkig zou je je voelen. Je hebt je hoofd nog? <laughs> je, je hoofd. <laughs> wat wou jij nou een Godstam met je hoofd doen als je geen boeken hebt... ...geen papier, geen typewriter, God.